Goedemiddag, ik ben Bienbuis Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Krijgen we vandaag een doorbraak in de formatie? Ongeveer anderhalf uur geleden zijn de gesprekken daarover weer begonnen met de informateur Remkes. VVD-leider Rutte had er zin in, of hij deed in ieder geval alsof. Ja, ik hoop vandaag weer een stap verder te komen. hè. Ja, dankjewel. Hoi, hoe is het? Hoi, fijn. Hoi. Het is druk aan tafel bij Remkes. Hij heeft negen partijen uitgenodigd om te praten over een extra parlementair kabinet, zegt verslaggever Lars Geerts. Dat betekent dat ministers aangezocht gaan worden van verschillende partijen en die een regeringsprogramma gaan schrijven. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat aan het eind van de dag blijkt dat er een meerderheidskabinet mogelijk is met bijvoorbeeld zes partijen. Dan zouden VVD, CDA en D66 aangevuld worden met GroenLinks, de PvdA en de ChristenUnie. Ook nieuwe verkiezingen zijn niet uitgesloten als het allemaal niet lukt, maar dat is wel de laatste optie. Een man uit Apeldoorn is opgepakt omdat hij mogelijk mensen hielp een einde aan hun leven te maken. Daar werd eerder dit jaar ook al een man uit Eindhoven voor opgepakt. Of de twee iets met elkaar te maken hebben, dat zegt het Openbaar Ministerie er niet bij. Er trippelen steeds meer egels rond in ons land. Bij de tuintelling afgelopen weekend zijn er bijna twee keer zoveel gezien als vorig jaar. Vooral in Zuid-Holland zagen ze veel stekels in de tuinen. Op Ameland en Schiemannekoog zag niemand een egel. Opnieuw brandt in een basisschool in Os. De derde keer al in nog geen twee weken. Deze keer was het raak in de Nicolaas Er Kan nog wel lesgegeven worden, maar de gymzaal is niet te gebruiken. En leerlingen vinden dat... ...erg. Omdat je dan ook niet meer mag gymmen. En daar zaten de juffen altijd. Die kunnen daar nu ook niet meer zitten. Ik vind het wel echt bijzonder dat zo mensen dat zo doen schoolbestuurders in Os zijn heel erg geschrokken. Volgens hen hebben de basisschoolbranden enorme impact op leraren, kinderen en ouders. Het weer. Het regent en het waait. Het wordt niet warmer dan 13 of 14 graden. En aan zee wordt het vanavond zelfs stormachtig. Morgen is er wat meer zon en is het ook ietsje warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door een ongeluk is de A7 van Horen naar Zaanstad dicht... tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend Noord. Het verkeer staat daardoor over 7 kilometer in de file. En er staat een omleiding aangegeven op de borden. Daarop staat U9. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 In de tweede uur begonnen met Michael Jackson, Billie Jean. En ik ga door met Roel van Velzen, een hele speciale uitvoering. Listen to the man with the golden voice. I'm awake the midnight, hour trying to lose my mind. I can feel it in the air is like magic. Everybody's aware. Doing your last-minute check while you're lighting cigarettes. You try to be cool, but the fool that's in you plays his game. Listen to the man. the games can you try to be so cool just stop thinking that a fool might change But when the night comes and turns him into another jack you hear his voice and it leads you straight out of time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 You come and with love and it's so slashed and torn <laughs> Barbara Streisand scoort met A Woman in Love uit 1980 haar eerste nummer 1 hit in Engeland. Het nummer werd geschreven door de Bee Gees, zoals meer nummers van Streisand album Kelty. Tot nu toe nog steeds haar best verkochte album. Voor haar gelaaknamige duet met Bee Gees frontman Barry Kip ontving zij de duo de Grammy. Hier is Barbara Streisand samen met Barry Kip, Woman in Love. Dit was Brian Adams met Summer of 69. Digitaal Spreekuur weer live in Pluspunt. U bent van harte welkom. Als u vragen heeft over uw computer of uw laptop, tablet of smartphone... om tien uur gaat de presentatie over Slim Huis en Slimme Apparaten... Graag nog wel even van tevoren aanmelden bij de balie van Pluspunt via telefoonnummer 5740330. En het is dinsdag 5 oktober en zoals ik al zei van 10 tot 12. Locatie is Pluspunt, Zandvoort Noord. Oh. Hoor je hier op FM. I used to think that I could not go home. And life was not. I can fly was I Believe I Can Fly van Air Kelly. Voor pc en laptop met Windows 10. We behandelen onder meer de volgende onderwerpen. Waar en hoe sla ik mijn documenten en foto's op? Hoe krijg ik overzicht over alles wat ik heb opgeslagen? Ik wil meer orde scheppen in de mappen en bestanden die ik heb. Opgeven kan via de website van Pluspunt of bij de balie. De kosten voor twee lessen 22 euro. Dinsdag 12 en 19 oktober. Van 10 tot 12. En zoals ik al zei, de locatie is Pluspunt Zandvoort Noord. Ik was ooit verliefd, als een kind dat geen gevaren kent, oneindig ver op zoek naar jou. Steeds weer opnieuw, met maar die ene. say Dit was Joe Buck met Regen van Geluk. Ook uit De Beste Zangers van 2021. De week van de ontmoeting. Wil je een nieuw mensen ontmoeten? Heb je zin om iets nieuws te leren? Maar weet je niet wat er bij jou past? Van 30 september tot en met 7 oktober is het week van ontmoeting in Zandvoort. Het moment om de eerste stap te zetten. Eenzaamheid komt voor onder alle groepen en leeftijden. Iedereen voelt zich wel eens eenzaam of alleen. Eenzaamheid hoort bij het leven. In Nederland voelt 40% van de bevolking soms eenzaam. Meestal... ...is het een tijdelijk gevoel dat verdwijnt als je je weer verbonden voelt met anderen. Maar soms voel je je op langere perioden eenzaam en kom je misschien in een neerwaartse spiraal terecht. Als het lang aanhoudt kan eenzaamheid leiden tot gezondheidsrisico. Tot minder mee kunt doen in de samenleving en het gevoel van tekortschieten. Toch rust er nog een taboe op. Daarom praten mensen er niet over. Wanneer iemand mogelijk vereenzaming ziet, is er schroom om met mensen in gesprek te gaan of ze hulp aan te bieden. Hoog tijd dat hier verandering in komt. Daarom starten we in Zandvoort met de week van de ontmoeting. Wat is er nou prettiger dan wanneer je de verbinding zoekt? Je ook weet waar je kan vinden. Heb je hulp nodig bij het zetten van de eerste stap? Bel dan met Esther Mandera. Telefoonnummer 06 46 44. 3769. Ik herhaal 06 46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 The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 En Nicolette Kluiver is geboren in 1984 en die wordt 37 jaar en dat is een Nederlandse presentatrice en voormalig model. En dan hebben we Ron Jans, een sympathieke voetbaltrainer van Twente. En Ron die is geboren in 1958, dus hij wordt vandaag 63 jaar. Wim Kok, die had ook jaren geweest als hij niet in 2018 was overleden en die had dan 83 jaar geworden. Jerry Lee Lewis is een zanger en een pianist. Geboren in 1935 en die wordt vandaag dus 86 jaar. En het is een Amerikaanse country- en rock'n'roll zanger. Hij is een van de pioniers van een rock'n'roll en kreeg daarom in 1986 als een van de eerste artiesten een plaatsje in de rock'n'roll Hall of Fame. Vanwege zijn pionierschap voor de rock rockabilly kreeg hij ook in het Hall of Fame een eervolle vermelding. Verder werd hij opgenomen in de Mississippi Music Hall of Fame en in de Memphis Music Hall of Fame. Lewis' bijnaam is The Killer. Hier is Jerry Lee Lewis met Great Balls of Fire. The greatest is wet and balls of fire. You kiss me, baby. Ooh, it oh, baby. You just let me love you like a lover should. You're fine, so kind. I'm on tell this world I took my nails and I put 'em upon. I real nervous, but it's sure as f***. Come on, baby, drive me crazy. The is wet balls of fire. Oh sure.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 Made you feel second best you did Girl I'm sorry I was blind You were all